Na de voorlopige tijd was er veel onrust onder Nederlandse truckers. Volgens hen namen Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs hun banen in. Omdat ze hetzelfde werk voor een veel lager deden. Met de huidige afspraken mag dat niet meer. Dan het weer nog. Vanavond nog buien met kans op onweer. Vannacht droog. Morgen wisselen bewolkt en wat buien. Er is ook zon en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 4 kilometer of langer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, 7 kilometer tussen Laren en Eembrugge. 13 kilometer op de A9 naar Alkmaar tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel. In de Wijkertunnel is de linker, ook dicht want daar hangt daar een kabel los, kabel van de tunnelverlichting. De A10 West richting Zaanstad tussen Osdorp en de Koentunnel 6 en op de A12 bij Utrecht richting Arnhem staat bij Bunnik 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Noord en Berkel en Roderijs 6 en op de A15 vanuit de Europoort tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 5. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein, 8 kilometer. En op de A27 bij Utrecht, richting Almere, tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven, 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 I A good be Dat was Flowrider met Good Feeling. En we zijn weer terug met het weekend in. En we hebben vandaag niet Karim. Karim is weg. Dus het is echt heerlijk rustig in de studio. Heel veel ruimte is het opeens. En de koelkast is al voor het eerst vol. Maar we hebben iemand anders, hè? Ja, we hebben iemand anders vandaag. En wie is dat? Deze chap is uh, Max. Max is in de studio. En hoe oud is Max? En wat doet Max? En waar houdt Max van? En wat vindt Max leuk om te doen in de vrije tijd? Zijn een boel vragen, Tobi. Uh... Max, die houdt van het leven. Max ja. is 16 jaar en uh, zit nu te genieten bij Radio Zandvoort. En wat sport doe je bijvoorbeeld en uh, dat soort dingen? Hockey. Hockey? Hockey? Ja? Ja, hockey. Maar we hebben vandaag nog wel al veel EK dingen, dus heb je wel een beetje verstand van Een voetbal? beetje verstand voetbal heb ik zeker. Ik bedoel, uh, laten we wel wezen, een beetje verstand heeft iedereen wel. Ja, dat moet ook wel als Nederlander hè? Als Nederlander moet dat zeker, Toby. Als één van die 16 miljoen bondscoaches. Eén van die 16 miljoen... Je kan weer overdrijven, vrolijke vriend. Er zijn natuurlijk altijd vrouwen bij die er geen verstand van hebben. Dat is waar, dat is waar. En de telefoon gaat... Ik, weet, ik denk al dat ik weet wie dat is. De telefoon gaat? Dat is Karim. Is dat Karim? Ja, Karim vindt het altijd leuk om te bellen als ik aan het praten ben. Nou, Zullen wij dan nou maar, maar gaan, gaan luisteren naar de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof.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 Oogst. Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn pakje op je polle pips na. rollen een de afstand van je hemel lichaam. Ze is dan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 Soms denk ik terug met mijn drankje Met de sterren in de lucht, zegt. is echt wereld is mijn platjaar Op je poole pitna I'm <laughs>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 Go and take that little piece of shit with you hey, I'm <laughs> Dat was Payphone van Maroon 5 featuring Wiz Khalifa en we zijn nog steeds in de studio met Max. Ja ja. Uh, we gaan het even hebben over het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal? Ja. Want, de want we beginnen nu een beetje blessures, we beginnen nu toch nu al beginnen die al ja, uh, de selectie te hebben. He. Matthijsen vooral en uh, wie nog meer? Wie de, nog meer? Er was er nog eentje. Oh mijn god, Toby. Ja, nee, er was er nog één. Er was er nog één. Ik ben er eentje kwijt. Ik ben ook kwijt. Nee, dit. Ja, maar we hebben dus, hoe zou jij de opstelling doen? Hoe zou ik de opstelling doen? Ik, ik heb een leuk idee, als iemand een leuke opstelling weet, bel ons. Ja, maar hoe zou jij het doen? Hoe zou ik het doen? De opstelling? Ja, het is moeilijk, we hebben flinke voorhoeden. En uh, Klaas Jan zit natuurlijk te vechten met Van Persie over uh, positiespits. Ja, maar vind jij dat ze er alle twee in moeten, of vind je... Uh... Nee, ik... Ja, uh, kijk, Van Persie doet altijd goed in Engeland. Hij nou Was dit weer dit jaar weer speler uh, van het jaar? Maar uh, mm -hmm. op uh, WK. Jezus, worden we nou weer gebeld? Ja, Karim. Oh, die Karim toch. Hallo. Oh, Karim wil ik graag een opstelling doorgeven. Wacht, dan zet ik je er even op. Ja, Karim. Yo. Hey, wat, wat uh... Ben ik al aan het draaien, of niet? Ja. ja. Hallo dames en heren. Um, ja, ik wil een opstelling nog even. Um, ik zeg uh, steek de nog op goal. Um, van rechts naar links. Heitiga. Nee, niet Heitiga. Van de Wiel, Heidega. Vlaar, Willems. Um, voor de rest, even kijken, middenveld doen we dan maar met Snijder van Bommel. Voor de rest, um, even denken, Van de Vaart gaat dan op, uh, op rechts uh, midden. Achter de spits van persen en rechtsvoor, dan doen we daar maar even Robben. En in de spits rechts Rechtsvoor Robben? Niet links? Nou, mag dat, oh, ja, dat is beter. Links Robben en uh, rechts van de vaart. Links Robben, hè? Plus. Waar ben je, Karim? Ik hoor mezelf terug namelijk. Uh... Um, ik, ik heb dan let op aanstaan met jou erop omdat ik benieuwd ben hoe goed jij het doet. Maar ik ga even naar de keuken, ik ben nu in de keuken. Ik heb een heel groot, uh, groot villa-wijkje hier gehuurd. Ja. Dus, uh, maar waar ben jij? Nee. Ik ben in uh, Veldhoven. Wat doe jij in Veldhoven? Jongens, wat een gesprekken man. Laten we ze... Veldhoven de gekste, hè? Jongen, huh? jongen, jongen. Jonge. Veldhoven de gekste. Veld... Ja, maar wat doe je in Veldhoven? Waarom ben je daar? Ik, ik ga straks een concert, ik ga werk doen, zeg maar. Van? De, de, de hele Philips Stadium is afgehuurd voor mij. Oh, voor jou? Ja, ja. Ik jij... heb, de, komende week heb ik uh, vier concerten. Vier concerten heb je? Nou, ja, ja. Groot met een zachte G. Groot met een zachte G. Ja, dat slaat natuurlijk weer op mijzelf. Ja, groots. Ja, heel groot Nee, maar, maar waar zit je dan nu? Want in een huisje? Ik zit in een zolderkamer. Een, ja, een, een hele grote zolderkamer. Een bed and breakfast. Een bed and breakfast. Ja. Dus je krijgt gratis breakfast. Ja, ik krijg gratis ontbijtje Zo, so, die mensen gaan failliet joh, als, als jij een beetje honger hebt. <laughs> nee, het is echt heel veel. Ja? Ja. En daarom ben je er niet uh, vandaag. Inderdaad. Dan, ik, dan laat je me ja. alleen. Ja. Dat betekent ook dat ik dit keer de muziek mag uitkiezen. En dat we ja. dus niet naar de boybandjes van uh, Karim gaan luisteren. Ik heb een verzoek nummertje. Nou. Nou, zal zou je verbazen. Uh, het is van een, uh, een, een band uit, uit Engeland. Ze deden mee aan X Factor. Ja. En het is One Direction. En het nummertje heet What Makes You Beautiful. En ik weet dat hij in de tenen staat. Oh, dus die wil je... Ik ga even... Oh, hij staat hier niet tussen, Karim. Oh wat jammer, bedankt Karim voor je belletje, <laughs> dit is Kanye West Featuring, nee Kanye West en JC met number. Otis. I invented what? Hopping bottles, Drunk. putting supermodels man, man, in the cab. Drunk. Proof. Man, I man, guess man, I got man, my swagger Drunk. back. Man, Truth. Drunk. New watch Drunk. alert. Heel blows Or the big face rolly I got two of those Arm oh, out the window Through the city I'm a new slope Cut back Snap back See my cut through the holes Damn hey, easy and ho Where the hell you been? Niggas talking real records Stuck man I adopted these niggas Put them coming in Now I'm about to make them Tuck they whole summer in They say I'm crazy when I'm about to go dumb again They ain't see me Cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other other bins. Throw your diamonds up Cause we in this bitch Another game shoot fresh Looking like wealth, I'm about to call a paparazzi on myself uh. Live from the Mercer, run up on Yeezy the wrong way, I might murk Flee in the G450, I might surface Political refugee asylum can be purchased uh. Everything's for sale Got five passports I'm never going to jail I made Jesus walks I'm never going to hell Control level flow It's never going on sale Luxury rap The Hermes are verses Sophisticated ignorance Write my curses and cursive. I get it custom You a customer You ain't custom to going through customs You ain't been nowhere And all the ladies in the house Got them showing out I'm done I hit you up man. Nah Welcome to Havana. Smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Via Mexico. Cubano. Dominicano. All the plugs that I know. Driving Benzes with no benefits. Not bad, huh? For some immigrants. Build your fences. We digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach bumper cigarette. What over overdo? Jay is chilling. Yeah, is chilling. What more can I say? We killing them. Hold up. Before we end this man, campaign man, man. As you can see we'd embody the man, damn lambs Lord please let them <laughs> accept the things they can't change And pray that all of their pain be champagne <laughs> Thank <laughs> you. of Leon met Sex on Fire. Hier ja, op ja. GFM En ja, u, technologie is leuk. Ik heb ook zo'n iPhone en dat soort dingen. Ik maar ook. soms gaat het iets te ver, hè Max? Soms gaat het iets te ver. Want uh, ja, er is een nieuwe app voor Facebook. Namelijk de scheitapp. app Deze app is gemaakt door de Maag-Lever-Darm Darmstichting. En uh, ja, je kan je kennis over poep testen via een quiz. Het is dus eigenlijk een quiz en dan zie je een soort poep. En dan moet jij raden van welk dier het is. Ja. Nou ja, laten we niet hopen dat, uh, dat er ook een foto is van de poep van Karim. Want dan uh, vind je verschillende dieren in zijn poep. Godzidori. <lacht> Zeker als je bij zo'n back and breakfast zit in Velsen. Jo, die mensen in Velsen zouden wel denken. Wat loopt daar nou over straat? Ja, als je zo'n Egyptenaar in Velsen tegenkomt, word je ook echt niet vrolijk. Maar mensen schrik niet, het is Karim ja, Hij heeft geen bom onder zijn jas, dat nee, is, gewoon is, zijn gewoon is, gewoon is gewoon zijn dik. buik. Gewoon zijn buik. We gaan wel heel erg ver, hè? Ja, ach, die jongen zit ook maar te luisteren. Ja, joh. Maar hij wist dit, hij wist dit dat wij dit zouden doen, hij wist het. Hij nou, vraagt er ook om. Moet hij maar niet zo vaak bellen, die Karim? Ja, hij hij heeft hij belt er goed of zo? Ik weet niet. Ik denk dat hij een heel voordelig uh, abonnement heeft met die, uh, met die dikke vriend van hij, Weet je wel, die dikke neger? <laughs> Vast goede vrienden mee. Oh, het is Veldhoven, hoor ik net. Oh, Veldhoven. Veld is Veldhoven is oh, het. Nou, Veld Veldhoven. Het lijkt allemaal op elkaar. Ja, wij gaan nu in ieder geval luisteren naar David Getham. Met featuring Without Ezher. You. En dan gaan we weer voor een nieuws. Daar gaan we over naar Max. Max, kom maar in. Nou, jongens, uh, in Amerika in Oak Lawn, vlak vlakbij Chicago, ja, er zat een 38-jarige man dacht: Goh, ben een beetje blut. Laat ik een overval plegen. Nou, ging hij hey, een bank binnen met een pistool? Richt pistool op medewerkers. Ik wil graag deze, dat jullie mijn, mijn rugzak vullen. De man uh, ging weg met 100.000 dollar in zijn rugzak. Maar dacht slim te zijn, dus dacht: Weet je wat ik doe? Ik, uh, ik ga weg via het ventilatiesysteem. Mhm, mm mm -hmm. Politie zet een klopjacht in. Uh, na 24 uur, nog, man nog steeds niet gevonden. Totdat ze maar ze gaan kijken in het ventilatiesysteem. Zet de man gewoon meer dan 24 uur vast met zijn dikke regio. En waarom zat hij vast? Hij was gewoon te dik. Ja, lekker Karim wel, joh. <laughs> nee, maar, maar hij komt. Vast door zijn rasta-pruik, toch? Oh ja, hij had een rasta-pruik, staat er inderdaad. Nou, hij uh, staat 20 jaar gevangenis uh, boven het hoofd. Voor één ton. Ja, hoog boven het hoofd, hè, want dat kan niet echt dichtbij met die rasta-pruik. <middels> 20.000 dollar, dat verdien je als je bij Radio Zandvoort werkt in één uur, dus... Uh... Ja, tuurlijk, wij lopen aardig binnen hier. Wij hoeven geen OV'tjes te plegen. Nee, we krijgen namelijk bijvoorbeeld geld van mensen zoals de Swedish House Mafia. Ja. Die betalen ons dan voor als we nummertjes... Voor als we de wereld weer eens redden. Ja, voor als we Save the World van hun even draaien hier op CFM.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 Vanavond ik donnie uitgegeven De best besteden niet van mijn leven Want als ik de junk geen money had gegeven Dan kon je nu nee, niet achterop Dan je nee, niet achterop. Oh, ik sta met je hooghakken, rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En hè, uh, wat je door je oorbellen Sorry, vergeet zelf helemaal voor te stellen Mijn naam is zevig, ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks geheim, niet door Nee, ik best je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, wijn bestellen Of dansen, ik weet niet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 Van ZFV via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.